En in de Centraal Afrikaanse Republiek hebben demonstranten de Franse ambassade met stenen bekogeld. Ze begonnen hun protest in de hoofdstad bij de Amerikaanse ambassade en trokken later naar de Franse. De bedogers zijn boos dat de voormalige koloniale heerser niet meer doet om de opmars van rebellen in de Centraal Afrikaanse Republiek te stoppen. De angst groeit dat de rebellen, die zeker al tien steden hebben veroverd, de hoofdstad innemen. Het weer.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 Allemaal mooie muziek mee wakker te worden. Of misschien zit je nooit op dit moment op weg naar het werk. Want dat kan weer, of dat moet weer. We hebben de kerstdagen erop zitten, maar voor velen is het nog een vakantiedag. Of zijn er nog vakantiedagen te vieren? Maar goed, wij onder elkaar gaan... Het wakkere volk van dit moment. Goedemorgen. de Agnes Obel uit 2011 met het nummer Brother Sparrow. Hoewel, 2011, zeg ik, het kwam eigenlijk uit 2010. Want toen verscheen het album Veel Mannix. Maar de muziek, die appde nog lange tijd na... vooral door de singles die van het album uitkwamen. Zoals dit Brother Sparrow, wat ik je liet horen. Tot zes jaar nog een uur lang muziek die uit 2011 komt... of althans in dat jaar bekend werd. En voor degenen die... Uh, de eerste drie uur van de nacht denk ik anders hebben gemist. Waarom? Omdat dit programma drie uur... nou, niet drie uur, maar drie jaar bestaat. En dat was voor mij een mooie reden om eens terug te gaan kijken... Of wat heb ik zo de afgelopen drie jaar gedraaid... en wat dreigen we te gaan vergeten. De mooiste muziek uit uh, 2010 heb ik vorig jaar. Vorig jaar vorige week gedraaid. Uh, voor, volgend jaar kan ik inderdaad zeggen. Volgende week. Dan uh, draai ik de muziek uit 2011 en vannacht. Deze nacht de muziek uit uh, 2011. Eind 2010 was ook het feit dat er een album uitkwam. onder de titel Zachtaardig Vergooid. met daarop dit aantrekkelijke walsje. Het wordt weer, weer een tijd. Voor wat? Luister naar Alex Rouka. Ja, het wordt weer eens tijd dat ik dronken word. Het wordt weer eens tijd dat ik drink. Dat ik op weg naar het café met de engeltjes mee weer verheugd langs de huizen hink. Ja, het wordt weer eens tijd dat ik zink. Dat ik stil te kijken, op niets meer wil lijken Aan het achterste deel van de bar En daar langzaam versmelt met het zoete geweld Van de dief en de leugenaar En denk aan weleer, de vloek en de eer De verbondenheid en de kloof en dat de jukebox al spelend, mijn wonden helend, nog de enige is die ik geloof. Ja, het wordt weer eens tijd voor een hoog. Ja, het wordt weer eens tijd dat ik dronken word. Het wordt weer eens tijd dat ik drink. Dat ik mijn vriend weer eens bel, die wil denk ik wel voor een paar dagen mee op de zink. Ja, maar het wordt weer eens tijd dat ik drink En dat die dan komt en zijn mening weer grondt over wat het nou eigenlijk is. Een graai in het donker. Misleidend en altijd knagend gemis. En ik geef hem een knal, recht op zijn gal. En hij gaat er prachtig van neer. Maar dan komt hij weer op, met een beuk voor mijn kop. En zo kennen we elkaar dan wel weer. Tijd voor het sfeer. Ja, het wordt weer eens tijd dat ik dronken word. Het wordt weer eens tijd dat ik drink. Dat ik het weer eens voel bijna me in de poel voel verdwijnen. En dan met van die bar aan het zwijnen Ja, het wordt weer eens tijd dat ik drink. In mijn hoofd, door wallen van de hoofd, weer gaat denken dat hij dansen kan. En met de keuken aan zijn lip en gruis in zijn beuk weer gaat walsen met de ondergang. En de tram in de straat, de nacht weer verraadt, en de genadig ontwricht en me van alles bereoit. Weer zacht aardig vergooid in de barbaarse grap van het licht. Ja, het wordt weer eens tijd dat ik zwicht. Men of meer de titeltrek, zacht aardig vergooid, want die woorden kwamen ook terug in dit liedje wat ik je liet horen, het wordt weer eens tijd dat ik dronken word. De stem van Alex Roeka, een album dat eind 2010 verscheen en de muziek ebde nog door in 2011. En afgelopen jaar heeft hij weer een nieuw album uitgebracht onder de titel Geroefd. En Geroefd is ook de titel van een theaterprogramma waarmee hij de komende tijd de moer op gaat. Helmond, daar zal hij morgenavond zijn in de traverse. Met veel van zijn liedjes. Deze dame leek op Kate Bush, daar het gaat om haar zang. En ze komt uit Amerika. Alex Winston, locomotive. Alex Winston, heb ik toch niks te veel gezegd als ik zeg uh, dat stem doet denken aan die van Kate Bush, locomotive uit 2011 van dit talent. Beirut, dat is een hoofdstad, de hoofdstad van uh, Libanon. Santa Fe is ook een hoofdstad van de Amerikaanse staat uh, uh, Mexico, New Mexico. En die twee, als je die met elkaar verbindt, dan krijg je dit. Routes met het nummer Santa Fe, maar er zijn meer... Plaatsen die de naam Santa Fe hebben. Ik liet je in ieder geval uh, luisteren naar een nummer... dat gaat over de hoofdstad van de Amerikaanse staat, New Mexico... want daar komt Bayreuth namelijk vandaan. Je hebt bijvoorbeeld ook nog een uh, Santa Fe in uh, Argentinië... Een, uh, een dubbele positie is dat dan, want je hebt de provincie Santa Fe... en de hoofdstad van die provincie heeft ook de naam Santa Fe. Dan is er nog een Santa Fe in de Braziliaanse deelstaat Parana... Dat zie je lekker op allemaal. Uh, op de Filipijnen, daar heb je de provincie Cebu met een uh, Santa Fe. En dan is er nog een Santa Fe op de, de Filipijnen. Dus dat is uh, goed verwarrend inderdaad. Als ze dan maar een andere postcode hebben, dan uh, zal het wel uh, loslopen. En dan is er in Honduras ook nog uh, om een uh, Santa Fe. En tenslotte is er nog een uh, Santa Fe hier in Europa. En daarvoor moeten we zijn in het uh, zuiden van uh, Spanje, in de provincie Granada. De hoop Santa Fe is dus. Waar de Santa Fe waarover gezongen was, zoals ik al zei, dat, is, uh, dat gaat over de hoofdstad van uh, New Mexico. De staat in de Verenigde Staten. En daarvoor werd gezongen door uh, de band die daar vandaan komt. Die luistert naar de naam Beirut. Hier is het fenomeen Binance Barclay... <laughs> Oftewel de zanger ervan. Hier is Ceele Green. the trip to a remote island, ease your mind. Oh, you look like a solitaire in the sunshine. I like her 'cause she's fun and she's fearless. She's a friend of mine. No, mm -hmm. and I'm not trying to say that she needs some help. Oh, you can have the thing you want with your bad self. I like her 'cause she's smart. She's still sexy. She is something else. Oh, that's why I want. I want you... Was van dat album van Rob de Nees. Maar je hebt zelf ook een plaats gemaakt. Je hoorde het, namelijk Daniel Lohuis. De titel van dat album waarin hij in zijn eigen dialect de vrijste liedjes weet te brengen. Dit met een leuke country-sfeer en zo erbij met violen en dergelijke. Wat doet de man op dit moment? Lohus, Daniel. Hij heeft een winterstop, maar vanaf begin februari gaat hij weer het land in. En vanaf 5 februari begint hij dan met drie optredens in Theater De Voorvechter in Hardenberg. Muziek uit Seattle. Mensen met houthakkers zenden. Dan denk je, nou, die zijn ook niet met hun tijd meegegaan, maar de muziek, nou, die mag er zeker zijn. De is eh, bekend vanwege hun uh, tenue, hem, lange en dat soort uh, dingen, geitenwolle sokken. Misschien ook wel, maar hele fijne muziek weten ze te maken. Dit was een van de hits uit 2011, Lorelei. En in dat jaar 2011 hebben ze ook diverse popfestivals aangedaan... waarbij ze toch uh, menigheen wisten te bekoren... Onder andere deze persoon. Ik was ook geweldig onder de indruk van het optreden van de, de Fleet Foxes. Op dit moment, het afgelopen jaar, hebben ze niks van zich laten horen. Dus dat doet vermoeden dat zij bezig zijn met het voorbereiden... en het maken van een nieuw album dat we licht, komend jaar het licht zal zien. Wij zullen wel zien Fleet Foxes dus met Lower Lie. En deze dame, dat is een uh, hele muzikale tante. Ze speelt een heleboel instrumenten, componeert zelf en kan ook nog mooi zingen. Hier is ze, Anna Peel. There was a man Joe who dumped his poor wife. Her lady must like the one that he had. She'd followed him soundly from a set of past. No complaining, all morning, why did he not last? But only the man of God, he knew all. Next confession, he said to Joe, why'd you fall? I can't give you grace, you've hurt 19 women. And Joe made no reasons, that one that we know... That he was the one that was hurt long ago So don't kiss the broken one It'll never resolve what you have just done They'll hang on to thoughts in hope of one day Repeating the same situation each way Of falling in love and being alone It's a drug that only some will bring home And we'll take it again to make sure that they'll live Broken and wanting someone else to give Thank <laughs> you. men that play at this game the women are worse it's just not so plain take lady b a lady of such who had servants in rows and handbags to clutch but her heart was locked as a maid's first love once one man would touch it she'd give him the shoe and this is what most of the townspeople knew that she had to treat them the way she'd been had left by her true love stranded and sad So don't kiss a broken one. It'll never resolve what you have just done. They'll hang onto thoughts in hope of one day repeating the same situation each way of falling in love, then being alone. It's a drug that only some will bring home and take it again to make sure that they live, broken and wanting someone else to give. Wat vrij is, communiceren in de top 2000. Dus wat dat betreft is het mooi dat je nu naar Radio 1 luistert. Hannah Peel uit Noord-Ierland komt ze. En uh, ik liet je luisteren naar Don't Kiss the Broken One. Dit wordt Duitse muziek. Sprechst du vanzelf Du sehnst dich weit terug. du schaust mich an. Deine Güte, deine stille Herzlichkeit, du kämpfst mit deiner Zeit. Du lächelst schicksalar, lehnst dich sehr nah an, ohne Not und Wehr. Dein Zauber nimmt alte Schatten fort. En du behelst dein Wort, bevor das Morgenlicht dich entführt, dieser Augenblick bricht. unterschreib met weißer Tinte, das klein gedrucktes überseht. Du darfst nicht gehen. I Deze Tinte, als klein gedrucktes du darfst nicht gehen. Du zinkst, was wahlt, in kunstvoller Manier. Deine Gegner sind verweht und zerstreut. Sorgsam begibst du dich auf de Seelenpirche. Ihr zählt deine Wirklichkeit, ihr zählt keine Wirklichkeit. Du sprichst vom selben Glück, singst dich nach mir zurück und du schaust mich an. Ich schließ die Augen, um mit dir zu sehen, um dich zu denken, zu verstehen. Deinen Pfad gehen zu zweit und versöhnt unterscheid mit weißer Tinta für den Hauch von Ewigkeit, für deine Ewigkeit. Aber gewinne Meier, was noch ob oh, Bingbo. Ja, het was wel een verrassing dat hij daar ineens uh, werd geprogrammeerd. het zei dat is te vinden op zijn uh, meest recente album Schiefsverkeer. Uh, en Schiefsverkeer, dat is ook de titel van de tournee... die hij de afgelopen uh, maanden heeft gehad in Duitsland, uh, Oostenrijk en Zwitserland. Erg succesvol geweest. Er komen nog twee optredens onder de noemer Schiefsverkeer... en die zullen in maart plaatsvinden in uh, Zwitserland. Van Duitsland naar België... Deze man die noemt zich een Jelly. Hij komt uit België, maar heeft uh, Rwandese roots, om het zo maar te zeggen. Hij woont in Brussel. Petit et en retard, Mon monsieur, je suis né comme ça. J'ai cru au faux départ, mais les autres couraient plus vite que moi. Se met de la naissance, j'ai voulu crier au scandale. Inégalité des chances, moi qui courais en sandales. Décidé à J'ai changé de trajectoire. J'ai enjambé l'océan par le détroit de Gibraltar. Fais gaf, en traversant, j'ai croisé pas mal de renards. Échoué sur les plages, bien perdu dans le brouillard. Si j'avais un bateau, je partirais en solitaire et sans escale. Si j'avais un bateau, je laisserais ma boussole à la terre. Poursuivre mon étoile, Capitaine d'un bateau. Ça me va, dans les voiles comme un oiseau, je l'appellerai l'Espagnola. Eh, eh, je l'appellerai l'Espagnola. Eh, eh, eh. Petit le soir, je rêve d'aventure. J'attendais qu'il fasse moi pour sortir et faire le mur. Les autres assi m'éprendre, on crie que je fuyais la maison, sans ne jamais vouloir comprendre, que je courais vers l'horizon. Mon père sur le qui-vive me rattraper au coin de la rue. Où vivait cet homme qui, ivre de sa vie, était déçu. J'échangerais ma vie à moi, confortable et sans lacune. Contre un bateau gonflable une barque de fortune. Si j'avais un bateau, je partirais en solitaire et sans escale. Si j'avais un bateau, je laisserais ma vie à terre. Ik heb de thème Je trouve que ça me va. Levant dans les voiles comme un oiseau. Je l'appellerai l'Espagnola. Hé hey, hey. je l'appellerai l'Espagnola. Hé hey, hé hey, hé. Hey. J'ai tenté la fuite. Par les chemins de traverse. Resté bloqué au péage. Parce qu'il me manquait quelques pièces. Je me suis fabriqué des ailes. Pour voler sous les radars. Mais ma technique était cramée. Par un grapje. Le après mûre réflexion tout ce qu'il me reste à faire c'est m'habiller au poisson et puis prendre la mer avec un peu de chance j'arriverai à Boufort avant que mon bateau prenne l'eau et qu'il ne va que een si j'avais un bateau je en solitaire sans escale si j'avais un bateau je laisserais ma toute à la Appelez-moi capitaine Jali, je trouve que ça me va devant les voiles comme un oiseau, je l'appellerai l'Espagnola. Eh, hey, hey, je l'appellerai l'Espagnola. Eh, hey, hey, eh, hey, hey. je l'appellerai l'Espagnola. Jali en hij komt uit uh, Brussel. En misschien is het je opgevallen hè? dat Frans, zoals dat in Brussel gesproken wordt, dat klinkt dan toch wel even net iets anders dan zoals het in Parijs gesproken wordt. Maar ja, goed, het Vlaams klinkt ook anders dan uh, ons Nederlands. Jali met Espora Nola. Dit wordt Maria Moldauer. Ze zingt Steady Love. She wants your hands on her and a soulful kiss, but she's looking for more than just that Son, There's got to be something under the good times and fun. She wants steady love. Stayed at home and cooked with her and did a little. settle down. Might written books and made CDs to sell, but they die in 1974, uh, 1974 wereldberoemd werd met uh, Midnight and the Oasis, een uh, popsong. Maar dat succes heeft ze nooit meer kunnen evenaren. Dat wil niet zeggen dat alles wat ze daarna heeft gedaan... verliesleidende uh, producten zijn geweest. En tegendeel, het heeft ook allemaal... Uh, Goed verkocht, maar niet zo uh, gigantisch veel als dat Midnight. En the Oasis komt ook dat haar hart niet zozeer bij de popmuziek ligt... maar meer bij uh, wat je dan noemt de Amerikaanse rootsmuziek... de blues, uh, de bluegrass de, en dat soort dingen allemaal. Nou, daar heb je net een mooi voorbeeld van kunnen horen. Steady Love, wat in 2011 verscheen van deze Amerikaanse zangeres Maria Moldauer... 2011 was ook het jaar waarin wij gingen kennismaken met het jonge talent Chris Berry. Ze komt uit uh, Curaçao en haar uh, eerste plaats die uh, uitkwam en uh, regelmatig was op de radio, was uh, Flower Empty Tree. Hier komt hij nog eens een keer voorbij. De Nacht in anders bij de Vader op Radio 1. Sunlight shines and upon a flower. Viva van Peggy Lee... maar het is toch een heel ander nummer uiteindelijk geworden. Chris Berry, uh, Flower M.T. 3 de kennismaking die we in 2011 met haar hadden... via deze plaat, Flower M.T. Tree. Je gaat nog veel meer van haar horen... hier op Radio 1 de komende dagen. Want uh, in januari dan hebben we hier bij Radio 1... de traditionele nieuwjaarsshow... en zij zal dan uh, uh, het programma muzikaal opluisteren. Moeite waard om dan... Uh, Naast al die gesprekken die er te beluisteren, ook te luisteren naar de stem van Chris Berry. En een paar dagen later, 3 januari, zal dus ze ook te horen zijn in een live optreden. En dat zal dan plaatsvinden in Met het Oog op Morgen. Chris Berry dus. Spinvis. Ik klim naar de top. Maar de heuvel is zo steil.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 Dat het beste Nederlandstalige album van de afgelopen jaren dat album van Spinvis is geweest. Tot ziens, Justine Keller. En ik weet je luisteren uit dat album naar het nummer. We vieren het toch, Spinvis. Melodietje, dat heette Black Eye. En je kon luisteren naar het gezelschap Love Inks. En dit was de nacht, ging het anders voor de laatste keer dit jaar. <lacht> Volgend jaar zijn we er weer. Allemaal. Goed, in ieder geval, je hebt de afgelopen vier uur kunnen luisteren... naar de muziek van 2011. muziek die um, mooi is om naar te luisteren... en misschien een beetje in de vergetelheid dreigt te raken. En dat in het kader van het feit dat het programma drie jaar bestaat... de nacht het anders. Volgend jaar, de muziek van 2012. Maar voor die tijd hebben we het vieren, de jaarwisseling en zo... Namens Groen Koenens, ik zou zeggen, blijf luisteren naar deze zender. Want dadelijk naar het nieuws, Bert van Sloten met het Radio 1-journaal. En meer ervaren, natuurlijk, straks om 11 uur met de Fits.nl. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. En tot volgende week voor een nieuwe aflevering van de Dag donders. anders.